Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Heftige ontdekkingen van de Oekraïnse politie in de buurt van Kharkov. Die stad werd maandenlang bezet door de Russen en nu zijn er martelkampen gevonden. Mensen zouden daar stroomstoten hebben gekregen en hun vingers werden soms gebroken... De verhalen zijn moeilijk te checken... maar uit andere net bevrijde steden hoorden we er ook al over... zegt verslaggever David-Jan Godfroy. Irpin en Butsja, die je kent die namen ongetwijfeld nog wel. De herovering van Gerson in november doken zulke verhalen ook. op. Wat de Russen doen in die gebieden die ze veroveren... lijkt dus telkens hetzelfde patroon te volgen. Een systeem van terreur tegen de plaatselijke bevolking... zou je wel kunnen zeggen. De Russen zijn nu dus niet meer in Garkov... maar hebben ook een hele hoop vernield. Bijna 10.000 huizen zijn verwoest. Of beschadigd. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen reizigers uit China. In dat land gaat het coronavirus volop rond nadat een tijdje terug de regels werden losgelaten. Marokko sluit daarom nu al de grens voor alle Chinezen, zegt correspondent Samira Jadir. Zelf zegt Marokko dat ze dit vooral doen uit voorzichtigheid. En dat China niet veel gegevens geeft over de gezondheidssituatie in het land. Maar ze vrezen hier vooral dat er een andere coronavariant Marokko binnenkomt. Sinds vorig jaar uh, februari hebben ze niet zo rigoureus zeg maar, de grenzen afgesloten met een ander land. Mensen uit China die bijvoorbeeld naar de VS, Frankrijk of Italië reizen, moeten daar een negatieve coronatest laten zien. Nederland verplicht dat nog niet... maar deelt op Schiphol wel gratis een zelftest uit aan Chinese reizigers. En nu alle feestdagen weer even voorbij zijn... en het nieuwe jaar is begonnen... minderen een hoop mensen met alcohol of ze doen aan Dry January. Al wil niet iedereen zover gaan, merkte Omroep Brabant... Tegenwoordig met die lekkere Belse biertjes. Die zijn echt lekker. Ik zit te twijfelen of ik het net Dry January ga doen, maar ik weet het nog niet. Het is best moeilijk, maar ik ben wel van plan om toch wel te gaan minderen. Zeker de helft. In plaats van twee wijntjes één te nemen. Op de site van de Nederlandse tak van Dry January hebben zich al 14.000 mensen aangemeld die deze maand geen glaasje drinken. En het weer nog tot de dag begint fris en in het midden en noorden behoorlijk mistig. Daar kan ook een enkel buikje vallen. Later meer wolken en regen bij 8 of 9 graden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5, hoofddorp richting Amsterdam, staat file tussen Westpoorten en de aansluiting met de A10, 2 kilometer, met een kwartiervertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10 bij de Koentenol. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hoezo? Hij gaat een beetje langzamer rijden. Ineens! Ineens? Ja, nou, dat zal de wonderen, techniek zijn, Ger, denk ik. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat het 2023 is. Of oh, bedoel je dat? Ja. Alle luisteraars van uh, de carnavalshow Show, uh, een uh, gelukkig jaar? Ja, dat zijn er wel heel wat, denk ik. En hey, je wil het niet weten, busladingen vol. Ja, raar. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Ja. Ik word de hele dag als ik in het dorp loop om op mijn rug getikt van hé, hey, goed gedaan. En uh, hoe is het met Jaap? En, uh, oh is het ook... Ja, altijd altijd over jou hebben oh. natuurlijk. <laughs> altijd. Goddie dat zal zeker vanwege die kutnummers zijn, denk ik. Ja, niet? waarschijnlijk ja. <laughs> zal dat daarmee te maken hebben, denk ik. Hé hey, jongens, het wordt zwaar wolk vandaag. Het is 5 graden en uh, de vochtigheid is 100% zicht is 8 kilometer en de luchtdruk is 1025 millibar. Leuk hè? Ja wat gebleven is, is jouw heese stem. Uh, mijn heese stem. <laughs> dat is gebleven. Ik ja, ben gisteren bij de dokter geweest. Ja, en? Nou, die heeft gekeken en uh, geluisterd naar mijn longen. En, uh, en toen uiteindelijk zei hij... Ja, ik kan er eigenlijk niks aan doen. Niks aan doen. Ik <laughs> <laughs> moet ik mezelf erover. Je moet het dus even mee doen. Met, uh... Ja, het is niet anders. Dus, uh, ja, hij zegt uh, niet fluisteren. Dat schijnt slecht te zijn. Oh. En ook niet hard. Uh, maar ja, dat begrijp ik dan wel. Niet, niet hard, heel hard, hard schreeuwen. Nee. Nee, en als je zeg maar een radioprogramma doet en je gaat twee uur achter elkaar lullen, wordt het er ook niet beter op. Ook niet? Ja. Nou, dan moet je ook... Maar ja, het is niet anders. He? Ja, nee, goed. We wachten nog even op paardenkoper hier. Ja, want die zal, zal dadelijk ook nog wel binnenkomen met rokende gimpen. Ja, dat zal ongetwijfeld, want die is natuurlijk komen lopen in zijn bloesje. Zou je uh, denken? Ja, ja. Jij niet? <laughs> die, uh, <laughs> je kan hem onder andere wel in uittekenen als je hem ziet lopen met een pet op. Maar hij, bakkers, hij is wel heel aan. Heel grappig, hij wordt natuurlijk wel een hele bekende zandvorter. Ja, Eigenlijk alleen maar doordat hij aan het lopen is. Ja, is het We kennen de, jongen, kennen de jongeren hem er ook van. Ja. Oh kijk, hij komt net binnenlopen Hij komt, kijk, net, hij binnenlopen. komt net binnenlopen Kijk, kijk nou dus. Opgestropte mouwen. Ja, in zijn overhemdje. Goedemorgen. Goedemorgen Frank. Goedemorgen. Uh, nou, de beste ja. wensen, joh. Ja. Hé, hey, je ziet er goed uit, weet ja. je wat. We moeten altijd even hukken. <laughs> Oké, okay, nou, dat gaat eerst nu gebeuren. Kijk, ja, dat is het dus. Microfoon staat meteen open, hoor, Frank. Dus, dus je kan ja. gelijk uh, meteen uh, ja. uh, wat, uh, wat uh, zeggen uh, in dat opzicht. Dat, dat, dat nou ja, jullie hebben wat dat betreft het gras voor de voeten al reeds ja, gemaaid. Want uh, <laughs> ja. Ja, gelukkig nu, ja, heel zandvoort. Ja. ja. Want moment. we hadden het alleen nog niet over die aanwisseling zelf uh, gehad, hoor, nog. Dus... Nee, ja, daar gaat het natuurlijk al in mijn beleving meer dan 30 jaar over. Vuurwerk. En elk uh, jaar uh, komt Rutte met zijn Urbi at Orbi van hulpverleners blijf je af. En door. Ja. <laughs> ja. De, ja. En dan ja. wordt het we voorzelf weer 3 januari. Ja, ja. Ik, ik weet niet of ze het helemaal moeten verbieden. Trouwens, dat kan niet hmm. met deze halfzachte rechtspraak en vermonde wetgeving. Hmm. Dus, uh, maar goed, moet je de goede onder de kwade laten leiden, denk ik het niet. Hmm. Maar ze moeten wel die excessen. Kijk, ze hebben het nog steeds over raddraaiers. Terwijl het gewoon dronken doorgesnoven tuig is. Ja. Hmm. Weet je, dat, dat soort eufemisme helpt ook niet echt. Pak die gasten gewoon goed aan. En als jij een fiets naar een agent gooit... en die agent raakt daardoor gewond... Hmm. zit je gewoon een jaar in de lik. Ja, ja. klaar. Goed ja, dat zo. Zijn, dat zijn, kan jij niet gewoon, gewoon even, uh, even Nee, even de maar de raak, uh, Ik ben veel terecht. <laughs> <laughs> Mij willen ze niet. <laughs> ja. Samen met, uh, met Geert. Ga je met Geert even om de tafel heen gingen? We... Ja, nou, ik ben uh, in het hier vroeger wel benieuwd wat er natuurlijk met de aanstaande maart provinciale staten gaat gebeuren. Ik denk ook. Ja, dat, uh, dat denk ik ook, ja. Moeika, geen consorten. Die kunnen ook krijgen, ja. ja. ja. ja. mij niet gezegd is dat het dan is opgelost. Want het is niet meer op te lossen, natuurlijk. Want het is altijd zo geweest dat de ene regering moet zoiets van de andere opruimen. Ja. Maar die vier kabinetten Rutte hebben ons niet echt veel goed gedaan, denk ik. Vind je? Nou, Frank, ik denk gewoon dat geen enkel kabinet ons Nee, gaat. misschien heb je al Dus wat dat betreft is het... Uh, het maakt ook ik, eigenlijk niet ik, ik, ik, ik heb nog, nog, ik. nog nooit heb, uh, goed nieuws gehoord over uh, de politiek. Dus nooit? Er nooit mensen nooit? die hebben gezegd... Nee, van, nee, het ene nee. jaar is het nieuws minder slecht dan het andere jaar. Dat klopt. Dus het is altijd, uh, is het wel wat. En ik, ja. ik moet je zeggen, ik heb er een groot respect voor die uh, Mark Rutte. De manier waarop die werkt. En, en die, die man werkt zich helemaal het laser is. Dag en nacht. En dan heeft hij ook nog één ochtend per week geeft les. les ja. Ja. En het is natuurlijk een hele nee, natuurlijk bijzondere vent die, die, ja, die wel voor het land staat. En hoe hij dat doet. Ja, Daar uh, kunnen we al ja, nog mee eens verschillen. Kijk, de, democratie dat is geven en nemen. Als je al wat, wat voor elkaar wil krijgen, ja, dan moet je uh, aan de andere kant wat laten liggen. Ja, zo is dat. Ja, alleen, daar kun je niet eindeloos over... Nou ja, over de democratie natuurlijk niet. Ik vind het, ja, het is het beste systeem dat je kan hebben. Wat dat betreft is de democratie helaas tanende, denk ik wel. Nee. Nou, zo pessimistisch ben ik nou niet meer. Om een heel klein voorbeeld te geven, los van het feit dat je nu niet met die politiek en met de voorman eens bent. PVV is de grootste partij. En die heeft om een cordon sanitair, de tweede grootste partij. Ja. En die kreeg een cordon sanitair. Om hem maar aan te geven als het de, de gevestigde elite niet wel gezind is. Dan moet je je bek houden. En, dan, en daarom, daardoor krijg je polarisatie. Ja, ja, wacht even, wacht even, voordat jij uh, verder gaat. Uh, ja, ik, weet dus. niet, uh, ik weet niet uh, of jij lid kan worden van diezelfde partij. Dat kan niet. Je nee, kan namelijk ja. nee, je kan geen lid worden van de PVV. Dat is weer een heel ander chapietje. De enige, ja, maar de enige die lid is van die partij, is wilde ja, zelf. Ja. En dan vind ik ook een partij als de PVV, sorry dat ik het zeg, nee, nee. niet democratisch hoor. Nee, sorry, nee. maar uh, zo zit ik, uh, zo zit dat, ik erin. Dat, dat ben ik met je eens. Nou ja, laat ik dan, uh, weet je, dat klopt ook. Daarom zei ik, los van of je het wel of niet met ze eens bent, maar het gaat om het feit dat die lui een electoraat hebben. Hm. Ja, mensen die oh. er kortom anders over denken. Ja, maar de, die van, en die worden weggezet als... Uh, ja, nou, dus kagen. Wie, wie zijn dan die mensen, weet je? Ja. ja, dan kom je van een andere planeet. Nee, je zal lekker in Amerika wonen. Ja. Of, of, of in Engeland, laten we het daar uh, ja. over hebben. Maar goed, ja, we ja, hebben maar. ook nog, uh, nog muziek wat we kunnen ja, laten horen. Ja, precies. Dat we dat dan maar doen, hè? want ja, anders precies. gaan we wel heel pessimistisch het, het, uh, wel het, wel het nieuwe jaar. Nee, maar soms is het ook... Het wordt altijd weggezet pessimisme, maar het is ook soms realisme. Juist, ja, Frank. En uh, over Amerika <laughs> gesproken. Zo heet het liedje ook. Ach. <laughs> And walked off to look for America Kathy, mm. I said as we bought it a Greyhound in Pittsburgh This chicken seems like a dream to me now Took me four days to hitchhike from Saginaw I've come to look for America Laughing on the bus, playing games with the faces She said the man in the gabardine suit was a spy I read her magazine and we rose over waren dit. Uh, Simon en Carmichel. Simon en Carmichel. <laughs> Pik en Piemel. Pik en Piemel, die zijn uh, nee, een hele andere verhaal. Ah, ja. Die, ja. die ook. zijn niet meer ja. samen, wist je dat? Nee, nou, nou, Ik hoorde, hoorde daar dan ook al veranderen. Bij Radio 10. Ja. Eh? Ja? Hoorde ik daar een, een, een relaas over. dat Ik weet niet of het Pik of Piemel was. Maar die zouden echtgenoten van de andere deur graag ik ook, Ja, dat hoorde ik ook. Ik weet het niet, joh. ik weet niet of dat zo is. Nee, je kan het niet controleren. Nee, wel nee. Nee. Ze het willen controleren. Ik ken die vrouw niet. Anders wel. <laughs> <laughs> daar houdt natuurlijk wel vanaf. Ja, ja daar houdt het wel vanaf. Ja, ik, ik, ik, ik ving zoiets op, wat, uh, wat jij nu net aanhaalt. Uh, dat gebeurde aan de tafel uh, in het hotel waar ik zat. <laughs> dus uh, ja. daar werd dat wel oh, besproken. Okay. Van... Ja, je was natuurlijk op Ameland. Ja, ja dat belangrijker ik... ja, ja, ja, ja. was het. Nou, uh, ik heb uh, weer de mensen gesproken die ik moest uh, spreken. Dus uh, dat, okay. dat, dat, dat sowieso. Uh, en ik heb daar ook een, even een, een vaste kornuit, uh, die, uh, die ik dan tref op Nieuwjaarsdag. En dan hebben wij het over bijna van alles, maar meer over de mens. Yeah. En uh, <coughs> nou ja, daar we daar de de de, Nee, de nee of gewoon de mens, in, ja. de mens in zijn ja. algemeenheid en uh, hoe wij daar tegenaan kijken. En uh, ja, wij hebben dat. Uh, en, en daar kwam uh, Ter uh, Loops ook nog zo af en toe fladderend van de krant nog wel show uh, in voor. Uh, in, oh, in uh, uh, dat wij dit, uh, dit soort zaken soms in, maar ook vooral buiten de uitzending om... Uh, uh, uh, heel veel uh, bespraken. Ja. Dus, dat, uh, dus dat kwam uh, min of meer voorbij. En uh, ja, ik moest alleen opletten... Dat, uh, dat, je, dat je niet uh, wegwaaide van het eiland af. Want, uh, ja, dat, uh, was het was uh, straffe wind. Maar straffe wind. In, uh, uh, in de bootreis? De bootreis was uh, redelijk oké. Okay. Zowel uh, de Heenweg als de terugweg. Had je niet hoeven barf. Wat zeg je? Had je niet hoeven barven? Barven, ja. ja nee, nee, dat hoefde ik niet te doen. Nee, nee, nee, nee dat viel ja, nog wel mee. Maar er is, nee, dat viel nog wel mee. Okay. Het, het was uh, een rustige overtocht uh, op de vrijdag. En uh, even zo gistermorgen vroeg, want ik had de eerste vier boten van het uh, eiland af. Okay. En ik was hier om half elf. Tien over half elf was ik alweer. barom, zoals de zandwoorders zeggen, uh, okay. in het dorp. Dus ja, uh, uh, ik, ik heb het uh, vrij snel gedaan, moet ik uh, ja, eerlijk gezegd zeggen. Ja. Dus, uh, de, Want het openbaar vervoer uh, sloot allemaal op elkaar aan. A alleen in uh, Amsterdam moest ik even een kwartiertje wachten. Maar voor de rest uh, ging het allemaal uh, crescendo. Oh, okay. mooi verhaal. Ja, ja maar hoe, hoe, is, uh, hoe doet men daar de jaarwisseling? Zijn daar ook ja, daar zijn ook vuur, Nou, dat was wel heel uh, leuk. Uh, kijk, de uh, die staat daar vuurwerk af te steken. In, daar komt jaarlijks komt zijn vriend dan over. Uh, dus die, die, die is dan ook een paar dagen met zijn gezin daar in dat, uh, in dat hotel. En het is traditiegetrouw dat die twee graag vuurwerk willen afsteken. Okay. Uh, maar op een gegeven moment stond ik uh, daar uh, naar het vuurwerk te kijken. Ik ben eventjes aan de andere kant van het hotel uh, staan kijken van wat daar gebeurde. En uh, ik liep weer terug, maar binnen tien minuten. Woeie, woeie, woeie, de brandweer uh, rukte uit hoor. Van het, uh, oh, ja. van het eiland af. Ja, er, er, er, er, er toch, uh, het ging toch niet helemaal, uh, helemaal oh, goed. Uh, okay. Okay. Dus in het uh, ja, naburige gedeelte Buren. dat ligt naast Nes. ja, ja daar, uh, daar moesten ze naartoe. Ja, dus, dus het maar was niet auto, helemaal. Uh, de autochtonen zel, zelf die doen ook aan vuurwerk. Ja, ja behoorlijk. Uh, in sommige gevallen is het soms nog wel eens een beetje te vergelijken hier uh, in dit dorp. Alhoewel ik dan op een plek zit waar je daar wat minder last van hebt. Ja, ja. Want het is een beetje van de straatkanten af. Dus dan heb je er niet zo gek veel last van. Maar ga je 50 meter het erf af, ja, dan moet je wel uh, je valhelmen en dat soort zaken wel een beetje mee meenemen. Hebben jullie nog um, uh, champagne gedronken? Nee, ik niet. Nee, ja, nee Gisteren, ook niet. gisteren nee. bij Radio 10. Ja. Ja, heb je nog een fles opengemaakt? Ik heb een fles gemaakt Ja, weet je, dat het heel gevaarlijk is eigenlijk. Ja, Zo. hoezo gevaarlijk? Weet, weet je hoe hard die kurk eruit komt? Nou? nou maar is... 2400 kilometer per uur. Dat is een kogel. Nou, is die nooit, is een kogel. Gaat hij nooit een uur... Uh, nee, dan is hij al tegen het plafond geweest. Ja, dan, ja, ja. Hem al, uh, dan is hij al weg. Ja, hij staat maar, op film, een filmpje op Instagram. Hij gaat mij. bijzonder ja. snel... Uh, ja dat hebben wetenschappers uh, er achter gekomen, omdat ze verder niks anders doen dan uh, natuurlijk. Ja. Ik denken, laat we eens kijken. Zeker bij de aanwijzing die er, zo <laughs> kurk eruit vliegt. Hey. Ja, je moet er niet uh, zorgen dat hij je uh, gezicht raakt. Nee. nee. Nou, dat is dat. Uh, nou, de fles op <laughs> Dat is ook het leuke. Je mond dicht. Hè? Dat is ook het leuke. Ze hebben op uh, Ameland, maar dat is uh, een beetje ook uh, in het noorden van het land, karbietschieten. Dat uh, ja. Oh, ja. wil dus uh, betekenen dat je daar... Uh, zodat je kruid in een uh, van die melkbussen ja. stopt. Nou, daar is toch ook iemand flink uh, gewond ah, mee? Dat, uh, dat gebeurt jaarlijks. Uh, ja. uh, je moet niet, als je op het moment dat je daar het kruid uh, staat af te steken... in die melkbus, dat je daar met je hoofd uh, uh, boven gaat staan... Uh, en je weet dat die melkbus, uh, hè, daar zit zo'n deksel op. Ja. ja, dat kan met een uh, enorme kracht uh, kan dat naar je toe komen... Nee, als je nee, daar bovenop staat. Ja, en dan heb je hem ook vol in ziet. je gezicht zitten. Ja. Dat kan je meestal niet navertellen, hoor. Dus. Ik zie er niks in dan normaal. Nee, nee wij zijn er niet van. Hè? Nee. Nee. Maar in dit geval. Nooit geweest ook. De, nee. Bij dit karbietschieten maken ze meestal gebruik van uh, boeien, reddingsboeien. En dat gebeurt ook op de dag. Dus de gemeente uh, staat dat toe. Maar dat moet dan wel uh, enigszins gereguleerd zijn. Want anders dan, uh, kan iedereen maar raak doen. En, uh, ja, dat nou ja, dat nou ja. is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. En de regels zijn er om overtreden te worden, zo hebben ja, we het kunnen zien dit dat jaar. Het zal uh, ook wel dit jaar wel het uh, geval zijn, uh, neem ik aan. Muziek. Zang en dans. Zang en dans, Frank. <laughs> Had jij een, uh, een voorkeur? Nou ja, ik, ik, ik heb er nog een merkwaardige muziek smaak, dus ik zal niet uh, meer dingen gaan oproepen. Nee, echt niet. Maar ik vond het liedje, wat bijvoorbeeld zo verkloot is, misbruikt is, moet ik zeggen. Hmm. Door die Jumbo reclame van Snowman, vind ik een heel aardig nummertje. Ja. Maar mijn... <coughs> overigens in het lijstje van de muzikale doden moeten we er weer eentje toevoegen. Margriet Eshuis is niet meer onder ons. Ja. Nee, ik heb nog een liedje voor haar geschreven. Oh, ga jij dat nu zoeken, gerrit? Nee, ben Waarom zo, niet? Zo goed was het ook weer niet. Nou, maar <laughs> we, maar zou, uh, zouden we iets kunnen van uh, Marguerite Eshuis toch kunnen laten horen? Nee, over, dat is niet? al veel te veel geweest. Ja. Ach, nee. nee, nee, nee. Laten we dit maar doen. Gooi hem open. Ja ja, hij staat open. dag. Dus, uh, Kom, kom jongens, kom. Nou, oh. ja, dat is ook wel een hele leuke. Superverver, juist. <laughs> Is dat, toch, dat is zo'n telefoontje wat, uh, wat er in één keer uh, klinkt. Ja, op, daar okay. hebben ze heel goed over nagedacht. Ze Hebben daar heel goed over nagedacht? Ja, super ja, tramp. Oké, okay. super tramp. Um, super tramp. Um, dat is uh, denk ik uh, zo'n beetje tijd uh, voor uh, het volgende. Hey Hans, oude rups, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Goedemorgen Hans. Hey, hoor, Goedemorgen jongens. Goedemorgen jongens. Hallo, beste wind, van mijn kantoor. Ja, ja dankjewel jongen En gelukkig nieuw haar hè. Nieuw haar. is de derde dag, geloof ik, hè, van 2023. Ja. misschien dus lekker op, zullen zeggen. Ja, En het mag nog even. Ja, inderdaad, inderdaad. Uh, nou goed, wat is er gebeurd? Je hoort daar nou niet zo heel veel op het gebied van uh, Formule 1. Als we dicht bij huis blijven, hebben we natuurlijk uh, uh, gedoe rond de Klamplie van Zandvoort over de vermagelijkheidsringen. Ja. ja, wat ja. spreef je van, Hans? Nou ja, ik, uh, ik ben het er wel mee eens met de gemeente. Dat zij niet moeten opdraaien voor de extra kosten die, uh, die gemaakt worden. Maar aan de andere kant kan ik ook uh, uh, zeg maar het circuit begrijpen. Hmm. Jij begint, jij begint met, een, met, een, met een groot evenement ergens. Hmm. Ja, en dan ga je ervan uit dat die voorwaarden voorlopig hetzelfde blijven. En dan ja. komen ze opeens met die Ja, Ik weet niet of dat zo heel sling is. Ja, aan de andere kant... Hadden, hadden we twee jaar geleden al uh, besloten om dat te gaan doen, weet je wel. Nou ja, ik weet het niet hoor. Oh. Eh, het is lastig. Ik, ik ga even iets opperen. Of het juridisch mogelijk is, weet ik niet. Maar we hebben toch ook een langlopend erfpachtcontract met dat eh, circuit lopen. Kan je dat dan niet daarin verdisconteren, de, ja, ja, het de prijs? Het circuit wil uh, het, uh, uh, uh, uh, het circuit kopen. Maar dat wil de, de gemeente ja, dat speelt, uh, niet. Nee. dat speelt ook een keer mee. Ja. En uh, dat speelt wel mee, ja. Uh, ja, dat speelt zeker mee. want... Uh, ja, want de, de, de, de, de relatie tussen het circuit en de gemeente... dat is toch wel, dat is wel een heel laag pitje op dit moment, hoor. Ja. Maar dan komen er wel gesprekken de komende twee weken. Ja, uiteindelijk komen ze er wel uit, joh. Ja, misschien komen ze er uiteindelijk wel uit. Maar uh, ja, die, die Robert van Overdijk... die probeer ik dan voor uh, Goedemorgen Zandvoort uh, te krijgen. Ja, voor zaterdag uh, tussen tien en twaalf. Bij ja, ZFM. Zet hem zaterdag 10 en Nou ja, nee, goed, hij wilde sowieso niet eh, komende zaterdag. Misschien de 14e, maar dan had hij gisteren ook weer afgezegd. Ik zei ja, Robert, je uh, kan hem wel zeggen. we, we zeggen ik gewoon helemaal niks, maar dat kon natuurlijk ook niet. Nee. Dus, uh, nou ja, goed. Ik, ik, ik, krijg, ik krijg nog wel een. een, een hopelijk een, een, een goedkeuring van hem, maar. Uh, ja, niemand anders uh, wil of kan er iets over zeggen. En gedoe uh, allemaal. De enige en die de, uh, Oh, sorry. Ja, de enige die er wat over gezegd had, was uh, Lammer zelf. Ja, dat klopt, ja. Lammers heeft er wel iets over gezegd. Dat klopt, ja, ja, Maar later heeft Van Overdijk gezegd dat hij degene is die over dit soort zaken wil praten. Maar als hij niet wil, dan praat er dus niemand. Maar dat is wel gek. Hmm. Maar goed, in ieder geval, uh, ja, we gaan het meemaken of dat uh, uh, nog een groot probleem gaat worden. Ja. Uh, het gaat natuurlijk maar om een anderhalf, of twee euro per kaartje. Ja, het is nou, natuurlijk een druppel op een groene ja. plaat, hè. Ja, want in, nou, je hebt het natuurlijk wel over 300.000 kaarten per dag. Drie dagen. Ja, ja, het is wel een hoop geld. Maar... 1,8 miljoen of zo gaat het doen. tussen anderhalf en, en, en, en, en 2 miljoen. Maar goed, uh, uh, ja, ik, uh, wat vind jij ervan, Gerdan? Nou, ik vind uh, uh, <lacht> eigenlijk wel, zoals jij dat uh, verwoordt, daar heb je wel gelijk in. Want uiteindelijk heeft de gemeente wel gelijk om, het, uh, uh, om, om daar wat... Om kosten te, te besparen en dat de, dat de burger van Zandvoort daar niet voor hoeft te betalen. Maar ja, ja. aan de andere kant vind ik ook, als er een afspraak is gemaakt, dan uh, is er een... Weet je al, dan, dan, dan is er een afspraak je moet je gemaakt. Ja, dan de, moet je daar niet opeens uh, tussendoor de, gaan de volle zeggen. Van... Volle dus ja, opeens de voorwaarden veranderen. Dus tijdens het spel uh, in één keer de spelregels gaan veranderen. Want dat, uh, ja, daar is een ja. overheid altijd wel heel erg goed in, hoor, in dat, dat opzicht. Ja. Frank zit al meteen instemmend hierover. Nee, maar de, de, dat, is, dat is natuurlijk zo. Als ben je koopman kak, weet je. Als dat... Anders ja. ben je koopman kak. Want de, voor is, de afspraak is, dan moet je dat... Ja, je dat je voor wel bij een eventuele verlenging... Ja, als dat al mocht gebeuren van een contract... kun je dat te berden brengen, maar niet halverwege de, de rit. Nee, nee. Nee, dat klopt, ja. Ja, ja inderdaad, ja. Nou ja goed, we gaan maar is het niet afstand, zo, Hans? Als dat het geval is, hè? Is het... ja. Maar is de, stel nou dat je het even laat voor wat het is... Want de, de Zandvoortse, het Zandvoortse bedrijfsleven, de middenstand en zo... die hebben daar natuurlijk ook weer goed mee geboerd. En die betalen weer door een andere deur wat, wat meer belasting misschien... omdat ze meer omzet of winst hebben gemaakt... Ja. Waardoor dat ja. misschien voor de gemeente ook weer voordelig kan werken. Ja, maar het, mo het, het moment dat er mogelijkheden zijn om te klagen... dan staat er wel iemand op om te klagen. Want nu gaan opeens de strandpachters klagen... dat ze drie dagen uh, geen omzet hebben. En denk, drie dagen geen omzet? Weet je hoeveel mensen naar Zandvoort komen... omdat er een Grand Prix is buiten de Grand Prix om? Ja, ja. nou ja. Ik moet zeggen, geen omzet. Als je daar nadat de Grand Prix is afgelopen op het strand kijkt. dan zitten daar allemaal lui in oranje shirtjes. Want je ziet wat dat betreft ja, precies ja. wie daar geweest zijn. Hmm. Zitten, terrassen zitten vol met. Uh, met lui die van het circuit afkomen. die nog even een hapje en een drankje doen. Ja, ja en, en, en ook in de, in de twee maanden na die Grand Prix. Uh, september tot half oktober. hebben ze nog goed, goed gedraaid nog eens. Dus het was mooi weer. Ja, misschien waren die, die, die, die, die, die mensen wel weer niet geweest. als... Uh, als Precies. Als je weet, ja. ook. Okay. Maar wat ik wel vind in dit hele verhaal, in deze discussie... men is weer bezig op zich op glad ijs. Het is weer typisch Zandvoorts om dit weer te doen. Een hele discussie voeren dat je weer het risico loopt... dat op een gegeven moment een hele grote organisatie zegt... Ja. jongens, doei doei, we gaan wel ergens anders naartoe. En dan zijn we weer leiden in last, want dan ziet iedereen... waarom heeft dit zo ver kunnen komen? Want ik hoor de echte zandwoorders dan ook alweer opstaan... die dat dan weer lopen te roepen. En dan gaan ook weer die vingers in de richting van de politiek. Want dat is het ook. Uh, dat ze dan uh, weer uh, te veel op uh, de voet uh, gaan lopen. Of op de poot lopen gaan spelen. En uh, weer principe in principe. Ja, ja. Dus ik, uh, denk, ik vind het wel een beetje linkersop dit. Ja? Ben je, klaar, ben je klaar met je? Ja, ik ben klaar. <laughs> ja, ja ik heb even halen. mijn mening, uh, mijn mening even gegeven. Ja. Ga we maar weer verder. Al, oud, oud, oud kort, ja. Ik moet gewoon even doorgaan, hoor. Maar mijn mening is hebben wel <laughs> nee. uh, Maar dat is toch wel op grote ijs als, uh, als de ijsbaan niet verdwenen is. Zoals dat daarop... <laughs> <Ja>. <laughs> is ja, dus laten we het Is het enige hoogtepunt uh, nog ja. in... Ja, gaat, dat was natuurlijk ook voor uh, de coureurs van een aantal cadeursen bekend wat ze gedaan hebben. Leclerc, die bijvoorbeeld gespot in een, uh, een uh, ziekenrestaurant in Londen. Mm. Uh, Piretti heeft alleen maar gezegd dat hij volgend jaar uh, alleen maar meer overwin overwinningen laat zien. Uh, Max Verstappen uh, was met zijn zus Victoria en uh, haar man en, uh, uh, en natuurlijk uh, Kelly Piquet uh, waarschijnlijk op een heel luxe strand in Brazilië. Uh, Carlos Sainz was bij zijn vader in uh, saudi arabië ik denk wat moet hij daar nou, maar daar is het Dakar Rally bezig. Ja. En uh, voorlopig staat die, uh, staat die oude uh, Sainz, die staat wel nummer 1. Hij is verliefd voor Audi, hij is natuurlijk oud oude wereldkampioen uh, uh, uh, Rally rijden, dus uh, hij kan het natuurlijk wel. Ja, dat kan hij wel. Uh, ja, dat denk ik wel ja. En Bottas uh, heeft vakantie in Nieuw-Zeeland, daar waren ook foto's van gezien en Albon zit lekker op een boot in Thailand. Nou, o, nou dan, weten we dat, dan weten we dat ook allemaal. Um, uh, Wist jij dat de organisatie van de Formule 1 overweegt om meer te teams toe te laten? Ja, dat klopt. Ja. Ze, willen, uh, uh, ze willen in principe uh, drie teams toelaten, maar de andere teams zijn er niet, op, uh, uh, niet voor. Mm -hmm. Want uh, dan moet je natuurlijk meer prijzen. dan moet je hetzelfde prijs <coughs> deuren. Waardoor de inkomsten sterk gaan verminderen. Ja, ja. En. Um, nou, ze hebben nu uh, gezegd. Uh, nieuwe partijen kunnen zich even aanmelden. En dan krijg je een Expressions of Interest procedure. En dan gaat de VIA zelf op zoek, weet je wel. En dan moeten ze 200 miljoen dollar betalen als entrevy. Maar volgens mij. Wat weer verdeeld gaat worden over, de andere, over die bestaande teams. Ja, ja, ja. Dus Zo ze dat een beetje gaan. Uh, maar ja, ik moet het eens zien hoor. Voorlopig hebben we alleen officieel uh, met uh, de heren uit Amerika te maken van Andretti. Uh, ik zie nou niet direct een uh, ondernieuw team uh, komen. Je weet het nooit hoor. Uh, sorry? Je weet het nooit. Misschien dat er nou, nee, een of nee, andere Arabische maar... sheik uh, besluit dat om er bloot, die team te doen. Uh, dat ben ik niet eens. Maar uh, kijk, Andretti uh, heeft natuurlijk wel uh, de, de know-how in huis. En ik heb nog nooit uh, gehoord van een uh, uh, Formule 1 motor die uit, uh, uit uh, Saudi-Arabië komt of uh, Qatar. Ja. Dus dat, dat, dat zal wel meevallen dat daar een nieuw team vandaan te komt wel met geld natuurlijk van, uh, van die gasten. Ja. Oké, okay, nou er is nog een meeting geweest over 1 motoren in 2026. Daar is uh, Ferrari uh, uh, was daar van uitgesloten, want die hebben zich nog niet aangemeld voor uh, uh, die nieuwe motoren, uh, omdat ze uh, uh, vinden dat uh, Red Bull Powertrain uh, eigenlijk van, van, van Honda is. Maar Honda was ook apart uitgenodigd, weer. Net als Alpine en Audi en uh, Mercedes uh, en Red Bull Powertrain. Ook om te praten over de, die motor van 2026. Waar ze overigens uh, wel redelijk uit zijn, hoor, moet ik zeggen. Uh, nou goed, uh, ik had het al over dat de, um, uh, Dakar is uh, uh, begonnen. Uh, vroeger Parijs-Dakar. Daar ben ik zelf ook nog een aantal keren. Uh, achteraan gevlogen, maar dat was nog uh, leuk in Afrika allemaal. Nu gaan ze naar de woestijn in. Je hebt ook een hoop meegemaakt, hè, Els? Ja, ja, ja. Ik heb een paar keer uh, die, die uh, uh, Parijsdakken meegemaakt. In uh, mooie steden als uh, Timbuktu geweest En uh, uh, dat, was, dat was heel, heel, heel, heel leuk om, uh, om mee te maken, moet ik zeggen. Um, uh, hoe heet het? Uh, uh, de gebroeders Coronel, die... Uh, ja, die rijden meestal zo'n 25 e plaats. staan zijn ze nu ook zo'n beetje. Maar ze gingen dit jaar met een, uh, een ander team, een tweede team. Michel Kramer en uh, Thomas Dubois. Maar uh, die waren na één dag al uh, klaar. Want uh, uh, die, die, die hele dagen vloog in de fik. Die was uh, op een heuveltje en uh, vlog spontaan in de fik. Dus dat was, dat was niet best. En bedankt. Het um, laatste voor één nog eventjes. Uh, het kan zijn dat toch de Grand Prix van China... Uh, ...van 14, 16 april... Uh, er scheiden weer gesprekken te zijn tussen FIA en... Uh, ...of FOM en, uh, en, en China... ...want uh, uh, de laatste Grand Prix China was in 2019... Ze hebben nu, uh, door die COVID uh, was het alweer afgelast eigenlijk... Hè? ...maar ze hebben die regels toch uh, versoepeld... Uh, ...waardoor het mogelijk zou kunnen zijn... ...dat er toch nog een race in China komt in april. Oké. Okay. Dat gaan we ook al wachten. En, um, nou ja, nog even Dorts. Ik ben niet of we het gezien hebben gisteravond. Nee, ik, ik heb het even heb gemist. Ik, ik ook en niet. En maar nee. vertel. Nou ja, goed. Uh, onze vriend uh, uh, Michael van Gerven. Uh, Gerven, die speelt vanavond de uh, finale. Tegen. Uh, even kijken, tegen wie speelt die? Uh, Michael Smit. Dat kan wel een leuke finale worden vanaf negen uur vanavond. Maar die, die van Gerven, nou, dat is gewoon geen. Die is gewoon niet te stoppen. Die uh, zegt gewoon van tevoren dat hij ze enorm pijn, pijn gaat doen. En uh, strot afbijten, weet ik het allemaal. <lacht> maar dat heeft hij dus gedaan met uh, Chris Dobie en uh, Dimitri van den Berg. Uh, met 5-0 en 6-0 gingen ze eraf. Dus op kanskleden. <lacht> dat is een schijn van kans Het was gewoon zielig om te zien. Uh, uh, en <lacht> dan die, had uh, die, uh, die van Gerwe ook nog dat hij uh, af te wachten... De klein, ...die kleine bellen ging staan... maar die schrok zich helemaal rond. Maar... Uh, uh, uh, ...het is gewoon zielig om te zien... ...hoe die, die gasten tegen... Uh, ...die uh, uh, Van Gerben uh, ...spelen, want het is... Uh, ...ja, ze, ze, ze is niet, uh, niet te houden... Uh, ...momenteel. Uh, er was nog wel een Duitser die ver kwam... ...die speelde ook uh, uh, halve finale... ...Gabriel Clemens, uh, leuk voor die Duitsers... ...maar die vloer is dus van Michael Smith... ...die vanavond dus tegen... Uh, ...tegen... Uh, uh, ...van Gerven speelt. Uh, misschien is dat wel leuk voor jou... Ger. Uh, wil jij geen uh, pitreporter worden? Nou, lijkt me enig. Ja, leuk toch? Ja. oh ja, weet welke vacature vakant is. Maar ja, uh, ik weet niet of Ger uh, zich uh, geroepen voelt... ...om bij die organisatie pitreporter te willen worden. Ja, ah, dat ja, brengt mama geen reet uit... ...als ze maar uh, geld als ze m'n betalen. Uh, <laughs> uh, dat dat, dat mij... Want ook, uh, Steven uh, die koks, is weg, hè? Uh, ja, ja, Stefan. stop ermee. Ja, dat is toch wel vrij, uh, vrij uh, onverwacht eigenlijk is. Ze wil uh, gaan studeren weer, de Ik Vind het de enige goede beslissing die ze in de afgelopen uh, uh, jaar hebben genomen? Ja, nee, inderdaad, dat denk ik ook. Maar, uh, ja, maar heb jij enige idee wie het wel zou moeten doen dan? Nou, nee, nee, nee. Nee, nee, ik zou het nee. niet weten. Wie zou het dan moeten doen? Misschien Allard Kalf. Nou, ja. ja, nee. Ja, ja, maar ja. is het beter dan bijvoorbeeld die, die Jack Ploy bijvoorbeeld. Ja, nou, ik... nou zijn er meningen over verteld, hoor Hans. Uh, want, ja. Ik ben wel een fan van Jack hoor. Dat is, dat is ja, meen ja, je Ja, zeker. Ik zal wel belachelijk wat voor vragen gesteld, stelt man. Ah, vind ja. ik een bijzonder leuke grove. Nou, misschien uh, dat jij nog uh, op jouw leeftijd nog, uh, dat moet gaan doen Hans. Nou, dan zie ik nog niet uh, uh, die Stephanie Koks hoor. Ja, <laughs> <Die> ja. <laughs> ja. <laughs> nou, sowieso. Uh, laten we afwachten nou, wie, wie dat gaat doen. Maar uh, ik, heb, ik, denk, ik ga het toch even zeggen, Ger, want je weet nooit uh, dat je het doet. Misschien vond het wel heel leuk en dat je dat je gaat solliciteren. <laughs> nee, je weet, je weet het niet. Hè? Nou, ja. Het, uh, wij zien elkaar zaterdag voor Goedemorgen Wij zien elkaar zaterdag. En in ieder geval bedankt voor dit fijne nieuws. Ja, en dan hoor ik wel of je hebt gesolliciteerd als Pissie ik laat het helemaal weten. Oké, helemaal top. Hé jongens, nog heel veel succes vandaag verder. Rustig aan. Ja, ik ben een paar dagen behoorlijk ziek geweest. Maar het gaat nu weer een beetje. Nou ja, heel Zandvoort is ziek volgens mij. Ja, oké, ja. Ik sta bijna de hele week bij Strijder. Ja, ja, dan begint iedereen ziek. Ja, ja alle meiden ah. zijn ziek. Maar ja. Hey nou. ja, jongens, succes. Joop, oh, zet oh, hem hoi. op, hè, Dag hoi. Hans. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, doei, doei. Doei. Iets met Toto geloof ik, toch? Ja, dat is de Toto. de Toto. Ja. Niet Koning Toto, hè? Niet dat Koning. Daar gaan we het niet over hebben, jongens. Nee. nee. nee. <hijen> maar ik was zaterdagmorgen, ja. uh, oudejaarsdag, uh, mijn boodschappen ronden. Uh, ben ik om acht uur des ochtends uh, bij uh, Groentevriend, Ed Kors in Heemstede op de Binnenweg. Ja. En, uh, maar ik kwam daar aanrijden Oh, dacht: holy shit, dat is hier in de hand, jongen. Er stond dus tot La Canetta, ik weet niet of je die afstand kent van La Canetta op het hoekje, dat uh, cafetaria, kroeg, uh, restaurant, uh, gebeuren. En de afstand, nou, kortom, 150 meter. Ja. Vielen van 150 meter met mensen die in de rij stonden voor een oliebollenkraan. Ah, ja. ja, meen je niet. En ja, traditie of niet, want dat schijnt het te zijn, ik ben ja. eens wat gaan informeren. Maar in de stromende regen, denk je, ja, dan spoor je toch niet helemaal. Dat je een oliebol wil hebben voor de industrie. Joh, ik was uh, na het ging naar de bakker aan de overkant van Manen. En dan ja. lagen, alle manen. Manen, <laughs> lagen alle oliebolletjes op me te wachten gewoon. Dus ik heb twee van die oliebolletjes gekocht en uh, klaar. Maar om daar nou uh, uren voor in de rij te gaan staan. Dat is een beetje een hongerwintertafereerlekkend. Nee, nee. nee, maar goed. Dat gezegd hebbende was het ook nog zo... dat die oliebollenkraan daar hebben een ingebroken. Dus die uh, 700 euro aan wisselgeld. Ja, dat je dat laat liggen is misschien ook niet handig. Nee. En uh, zo'n mixer om de deeg te mixen, gejat. En uh, nog een compressortje. En denk ik, moet je naar nou inbreken in een oliebollenkraan? Hoe, hoe triest ben je dan? Weet je, ja. Maar echt, ja. het is verontrustend. Maar goed, dit uh, zover het uh, <lacht> <in> de <jaarsnieuws. lacht> ja. En uh, zoals eerder al opgemerkt, uh, begeven wij ons nu... Na de kortste dag alweer uh, ah ja. voorwaarts naar het licht. Oh. Ja, precies. En uh, ja, weet je, het, het wordt pas echt zand voor weer... als de mannen van Paap weer beginnen te Dat schuiven. Dat is nog niet zo lang, hoor. Uh, nee, nee, dus, eind dus, van deze dus. maand is het afgelopen. Ja. Dan gaan ze alweer vegen. Dus dan gaan ze alweer... Dus, uh, dan dan gaan. Gaan ze alweer uh, nou, misschien deze maand al, want ja. ze mogen in februari alweer bouwen. Um, goed, um, jij had het over uh, oudejaarsnieuws. Nou, uh, ik heb er ook nog wel iets... Maar dat is, ja, het is een beetje, een beetje algemeen nieuws. Um, want in Klarenbeek, dat ligt in de buurt van Apeldoorn... ...daar loopt uh, de gemeentegrens dwars door het dorp heen. Wat blijkt nou? Uh, bij de ene kant mag je het vuurwerk niet afsteken... Ja. ...en aan de andere kant mag je het wel. Dus dat uh, leverde dan nog wel wat uh, tafereelen op... Ja. In, de, in, in dat opzicht. Want uh, er is één iemand die heeft uh, zijn huis aan de ene kant uh, in Apeldoorn uh, staan. In de gemeente Apeldoorn. Ja. Maar zijn achtertuin niet. En, uh, is dat... en, en, en daar stond hij ook uh, met zijn vrienden en ja. ook vrienden uit Apeldoorn. Gewoon vuurwerk af te steken. Dus ja. het, uh, Ik kan me voorstellen dat de Herman dat daar ook wat kanttekeningen bij plaatst. Want of ja, je natuurlijk. probeert een landelijk verbod. Weet je, of die, laat het Dit iedereen... heeft helemaal geen zin natuurlijk. En, en pak de, de, de, de ASO's op. Maar dit heeft helemaal geen nut. En uh, gelukkig waren de burgemeesters wel zo re realistisch om uh, ver van tevoren al zelf aan te kondigen dat het waarschijnlijk uh, in, aan één kant nutteloos was. Ja. Omdat het niet uh, gehandhaafd kon worden. Nee. Dus maar jeetje, waar, waarom dan zo'n. Uh, Ik mogelijk? zou bijna zeggen, uh, als veiligheidsregio, want wij maken onderdeel uit van de veiligheidsregio Kennemerland, Frank. Ja. Zou je dus dit collectief kunnen afspreken door te zeggen we gaan geen vuurwerk afsteken? Ja, dan heb je ja, dan al een nog, bepaalde handhaving. Ja, nou, ja, nee, ja, ik heb want, de burgemeester erover gesproken. En die zegt ook van ja, het heeft niet wat. zoveel nut om dat uh, als gemeente te doen. Want het, nee, nee, ja. Nee, ja, het gebeurt toch. Ja. Kijk bijna Haarlem. Ja. Er wordt net zoveel af, af, afgestoken. Het is ja. niet handhaven. Nee, nee, dus het nee. moet een landelijk uh, uh, verhaal worden. Ja. En dan pas is het, uh, ja, ja, dan heeft het nut. Ja. Maar uh, wie, hoe gaat er dan gehandhaafd worden als je een landelijke maatregel... Nou, daar ja, gaat dat gaat Want dat maken, is dan de volgende vraag, hè? Nee, je moet de verkoop verbieden. Nou... En als je... Ja, natuurlijk. Ja, maar wat gebeurt er dan? Want dan ga je, nee, dan moet je illegaal je... vuurwerk. Ja, maar ga je dan, je dan, krijgen. Je, dan moet je bij de grens gaan staan... En dan moet je daar. De dus krijgen we zo wits met die botensmokkelaars. Uh, wat nou je vroeger ja, hebt ja. gehad. Ja, maar de straffen moeten in ieder geval. Weet je, al kan je niet iedereen pakken. maar er moet uiteindelijk. zal daar denk ik. een afschrikwekkende werking van uitgaan. Heel goed, Frank. Heel goed. Heel nee, bij ja, van jou. Nee, nee maar. Je, weet je, het zou toch zo kunnen zijn. dat als jij. Uh, ik zou het wel uit mijn hoofd laten om. Uh, om zo'n Cobra af te steken um, als ik een jaar de bak in moet. Ik moet je zeggen, uh, ik heb uh, even nou een artikel moeten verwerken voor de Zandvoortse krant. Dat uh, is een beetje uh, op een, uh, een hotsknots. Begonia wijze is dat uh, tot stand gekomen. Maar goed, het kwam van jongerenwerk Zandvoert kwam het uit. En die uh, daar stond toch heel duidelijk in. Als je illegaal vuurwerk uh, afsteekt, krijg je gewoon een aantekening uh, in, uh, bij je strafblad. Uh, een verklaring omtrent het gedrag. Dat noemde men een VOG. Ja. En als je die hebt, kan je geen verantwoordelijk werk meer doen. Dus ze hebben daarvoor gewaarschuwd in de Zandvoortse ja, Maar Dat soort luid ligt daar dan ook weer niet wakker van. Dat weet je niet, maar uh, je kunt natuurlijk met, uh, met reden en verstand... Uh, proberen iemand anders uh, toch wel te overtuigen. En ik moet je zeggen um, uh, dat ze bij Jongerenwerk Zandvoort... enorm goed werk uh, aan het uh, verrichten zijn... En zo uh, dat ze daar toch een mentaliteitsverandering op gang proberen te brengen bij uh, de jongeren. Uh, ja, het, ja, het, ja, heeft, het heeft puur te maken met geld verdienen. Dat Want heeft je had het ook. is gewoon een, een, een, die een money machine. Ja. En daar gaan miljoenen in om. Ja. En, en dan denk ik van in de achterstandswijken, daar is, daar is het probleem het grootst. Mm -hmm. En uh, die mensen hebben geen geld. Ik weet niet waar ze het allemaal vandaan halen. Ja, dat is inderdaad. Ze is ook daar, allemaal. Ja, allemaal een iPhone. Pak je, pak je Malbro ja. kost 820. Katten en honden. Katten en honden? Ja, dat is inderdaad wonderlijk. Hè? Ja, ja, heel hoe, wonderlijk het, hoe dat werkt. Ja. Ja. <laughs> nou, uh, ik heb nog, uh, nog even over uh, die jaarwisseling uh, die geweest is. Want uh, er is ook een boer in dit land, ook in de buurt weer van Apeldoorn in dit geval. Maar dan aan de andere kant, een beetje in het noorden, een Lage Buurland, daar is een boer, die heet Bertus Pols, en die viert al 40 jaar zijn uh, oud- en nieuw tussen de beesten, tussen de koeien. Een soort uh, grote kerststal, zeg Ja, mooi. So ja, ja, ja. ja, ja. Dus, dus die, uh, hij zegt, al, ik doe het al 40 jaar op deze manier. ga nooit op visite met oud en nieuw. Stel dat ik weg ben en er gebeurt wat met, uh, met een vuurpeil... die op het dak van de stal vliegt. Ja. En dan uh, heb, je dat, uh, heb je de poppen aan, aan de hand. Maar nou, vind, nou, dat vind dat, jij dit nieuws, Jaap? Dat, Ja, want wat, uh, z, wat zegt hij er nou nog meer over? Want op een dag als die beginnen ze te knallen... en daar hebben de koeien toch last van. En ik bedoel, wij hebben hier ook in dit dorp dierenvrienden die toch al uh, nogal het uh, nodige zeggen over het knalvuurwerk En ja, dan dat dan is de reden waarom ik het uh, hier even aanhaal. En dan moet ik toch een keer vragen, vind je dit nieuws? Ja. Oh. ja. Nou, ik niet. Ja. Jij wel, Frank? Nou ja, het, het, is, uh, het is een wetenswaardigheid. <laughs> ja, wetenswaardigheid. Nee, maar maar wij moeten toch uh, hier de wetenswaardigheden... <laughs> die normaal gesproken uh, niet uh, zouden besproken worden... benoemen in dit uh, programma. Want daar zijn wij toch min of meer goed in. Maar goed, Ik heb vanmorgen de kerstboom uh, weer, in, de, in de tuin geplant. Oh ja. Dat eentje met de kluit en uh, in het de kerstbos. Oh ja. Zet je die in de kerstbos? <laughs> ja, daar zijn al de drie bomen die het heel goed doen. Je meent het ja, niet? die staan er al jaren. Meen je dat nou, Frank? Ja, dus, uh, zou dat ook lukken met die boom van ons? Als er een kluitje aan zit, je nee, weet, nee, nee, er nee, zit, nee, zit, nee, nee, nee, nee, nee, ja, dan schiet hij weinig wortel, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar het is wel een, uh, het is wel een uh, boom waar de lichtjes vast in zitten. Met inklapbare... Uh, oh, met inklapbare takken. Ja. Dat is een high-tech boom eigenlijk. Ja, eigenlijk high -tech. High -tech -boom. Het, is jammer, het is jammer dat ik nog niet elektrisch in kan pakken. <laughs> ja, dan heb hebt in de toekomst weer een, een huishoudrobot voor. Nou, nou, ja, ah, misschien bij. met een afstandsbediening in die kerstboom... dat als je op het uh, knopje drukt van de afstandsbediening... dat die zichzelf meteen in elkaar en nou, Dat zou, je hem lang wel uh, gaaf ja, vindt. Dat zou een ja. mooi zijn, Als ja. je ja. ja. thuis komt, dat je werkt en ik zou eerst even de boom zetten. Dus dan takken zetten. Die lampjes doen het meteen, weet je. Dat is wel ja, die lampjes doen het wel meteen. Dat is wel handig, hoor, dat die ja. lampjes erin zitten. Ja, zeker. Absoluut. Dan is het ook meteen een echte kerstboom. Kijk, ja. dat zeg ik. Hoegoe. En dan, uh, mijn vrouw, die hangt er dan allemaal leuke ballen in. En dan zijn we klaar? De zogenaamde kerstballen. De kerstballen, Frank. Over en... nieuws gesproken, G. Dat is ook niet onbelangrijk. Nee, zo meteen over vijf gehoor. minuten. Ja, iets minder dan vijf minuten. Vier minuten nog. Ja, maar dan dan hebben dan wij heb nog, nog uh, een plaat tot aan. een drie vijftig. Drie vijftig. Dan hebben we nog tien seconden om uh, het uh, nieuws te over ja, Laten we nou even wachten. Want dan, uh, dan sluit die. hij heel erg mooi aan op het nieuws namelijk. Nou, uh, mag jij zeggen wanneer ik mag... uh, ja, ja, dat ga ik zo uh, zeggen. Want als jij zegt dat het 3,50 is. Uh, dan uh, begint de tijd nu een beetje te naderen om hem nu in te starten. Nu? Nu. Nu moet hij wel komen. Nu. Ja. Ja. Hey, brother. Hey. Uh, Marvin. Hey, what's up? Is dat uh, Marvin? Marvin. Marvin, uh, Marv Marv Marv Marv tot, tot aan het nieuws van 11 uur. Nigga, please. Ja. All right. All There's <laughs> too many hugs. Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find to bring some loving here today. Mother, yeah. father, we don't need to escalate. You see, war oh, is not the end For only in love Come to hate You know, know. we've got oh, to find a way To bring some you love into the other day Pick it like And pick it sad Don't punish me Sister. with our brutality talk to me So you can see oh.